7 uur Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. President Obama heeft gezegd dat de Verenigde Staten Israël altijd zullen steunen. De Israëlische premier Netanyahu is op bezoek in Washington. De twee leiders praten onder meer over het atoomprogramma van Iran. De VS wil Iran met sancties dwingen om het omstreden atoomprogramma te staken. Israël zegt dat de dreiging te groot is en wil ingrijpen. Minister Leers wil de vingerafdrukken van vreemdelingen opslaan in een centrale databank. Hij hoopt ermee fraude en illegaliteit tegen te gaan. Leers heeft een wetsvoorstel daartoe naar de Tweede Kamer gestuurd. Asielzoekers moesten hun vingerafdruk al afgeven. Dit geldt nu ook voor vreemdelingen die zich bij hun gezin voegen. Of hier komen voor bijvoorbeeld studie of werk. De vingerafdrukken die de gemeente afneemt bij de aanvraag van een nieuw paspoort komen niet in de databank. Die staan alleen op de chip van het paspoort en worden niet opgeslagen. Heeft oud minister Donner in april vorig jaar besloten. Zijn argument was dat vingerafdrukken niet betrouwbaar genoeg zijn. Koningin Beatrix verschijnt woensdag voor het eerst sinds het ongeluk van haar zoon Friso weer in het openbaar. Ze opent dan de nieuwe kazerne van de explosieve opruimingsdienst in Soesterberg. Vandaag was haar eerste werkdag en die bracht ze achter de schermen door. De Rvd meldde eerder al dat de planning van Koninginnedag en het staatsbezoek van Luxemburg gewoon doorgaan. De verkoop van bromfietsen is de afgelopen maand fors gedaald. In februari werden er ruim 40% minder brommers en scooters verkocht dan februari vorig jaar. De verkoop van snorfietsen daalde met de ruim een kwart. De rijvereniging heeft geen duidelijke verklaring voor de daling. Mogelijk heeft het koude weer meegespeeld, zegt een woordvoerder. Het weer... Eerst nog bewolking en kans op wat regen. Vannacht klaart het op. Minima net boven het vriespunt. Morgen overdag droog en veel zon bij een graad of negen. Dit was het NOS. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat nog één file op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Leidsendam en Zoeterwoude. 5 kilometer. Tot zover de verkeersinfo.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 Welkom bij deze uitzending van muziek er hier weer één of twee uur lang gevarieerde muziek vanaf die zilveren schijfjes. You. I'm, you. I'm around I'm you, around I you. Like just you. wanna hear you cry again I don't know why Natuurlijk, al lang herkend, deze zoon van de grote Iglesias. Enrique Iglesias, een uh, mooie carrière als uh, zanger. Heeft uh, nogal wat hits gekend, hè? To love to see you cry. Deze dame is ook al uh, bekend in Europa, in Amerika, Engeland, daar waar zij vandaan komt. She is not in love. Dit is Kim Stockwood. Ze schreef het helemaal zelf hoor. deze dame Deze Kim Stockwood She's not in love En ze liet het uh, produceren door uh, door, uh, door een man die uh, Zij lief heeft Het is haar partner namelijk Jim Rondinelli Een duet van Elton John En Alessandro Safina Your song It's a little bit funny This feeling inside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 And I'm traveling sure I know it's not much But it's the best I can do My gift is my song And yeah. this one's for you But the sun's been quite kind While I wrote this song It's for people like you that They could turn on Zul ik mooie stemmen bij elkaar vinden de stem van Elton John en Alessandro Safina. Ik heb het u al eens vaker verteld als een uh, vriend of een kennis of familielid van mij naar een ver een vreemd land gaat, dan zeg ik altijd van ik durf het bijna niet te vragen, maar zou je van mij eens wat muziek mee kunnen brengen uit dat land? Daardoor heb ik hier verrassende cd's liggen hoor. Dit is afkomstig uit China. Vraag me niet naar de naam van deze dame, want uh, hij staat er wel op, maar van mij onleesbaar. Wat ze wel gedaan hebben is de titel in het Engels vertalen. Predestination brings you to me. Koushansha de Jinko 是这弯弯的河 我的一生就选择了你 山里的雪 是这弯弯的路 优优独播剧场 Deze muziek op de achtergrond hoort Dan uh, zult u meestal wel zitten aan een uh, Kopje soep, Aan een lumpia of een babi pangang Of zoiets dergelijks Een andere vriend van ons die ging uh, Naar Thailand en hij zei Vanaf Thailand dan ga ik ook nog even naar Vietnam Ik dacht van nou even Hij zou daar een week verblijven En hij kwam terug en zei van Ik ben maar niet bang hoor, ik ben je echt niet vergeten Ik heb voor jou een cd meegebracht maar het klinkt me allemaal zo bekend in mijn oren. Het klinkt allemaal zo Amerikaans. En toen zei ik tegen hem: ja, dat zei ik helemaal niet zo gek. Hè. In, de, in de jaren 60 toen hebben de Amerikanen daar echt wel hun stempel gedrukt in Vietnam. Als zij het alleen maar tijdens die die verschrikkelijke oorlog die daar toen woedde tussen Noord- en Zuid-Vietnam. De invloeden die zijn toch wel een beetje gebleven daar hoor. Dan luistert u maar eens naar deze muziek van een dame waarvan ik de naam ook weer niet kan uitspreken. Em hoi anh có bao giờ kia Anh Em ja. Ja, deze muziek luistert dan, zult u ook zeggen van, dat klinkt ook buitenlands hoor. Nee hoor, André Hazes, samen met... Zijn zwarte haar, zijn bruin gewaard, zijn bakkenbaarden dicht behaard. En altijd zijn gitaar, vast in zijn hand. Het is vandaag een donkere dag, vooral voor hem. Met heel mijn hart, al hoor je mij toch La mama Ik zal altijd aan je denken Je was het voorbeeld voor je volk en mij La mama dat ik jouw zoon ben, maakt me blij Jij was een echte koningin Voor ons ziekeuner zijn weer. La mama, je blijft altijd voor je staan. Ten troost, je wordt nooit meer verjaagd Jouw troon krijg ik nu ongevraagd Hoewel je niet vijgt Met mijn hart, al hoor je mij te La mama, ik zal altijd aan je denken. Jij was het voorbeeld voor je volk en mij. La mama. Oh mama, dat jij nu weg bent doet me veel verdriet, zal ik daar nog één keer voor je spelen, met heel mijn hart, allo, je mij. Hebben nog wat banden genomen van André Hazes nadat hij overleden was? We hebben een aantal Nederlandse artiesten gevraagd, zouden jullie wat nummers willen inzingen die op die banden staan? En dan samen met André Hazes. En deze Frans Bouwer zei ja en er is nog iemand die daar op ja heeft geantwoord. U hoort het al hè, zij heeft het ook gezongen tijdens het afscheid van deze André Hazes in dat voetbalstadion. Kleintje Oosthuis met kleine jongen. He, hoe dat ze dat uh, nog in elkaar kunnen zetten Nou ja, prachtig Het is gewoon zo dat ze een aantal banden hebben teruggevonden Met de stem erop van uh, die André Hazes En uh, die hebben ze gewoon Een nieuw orkest eronder gezet En de artiesten zingen dan gewoon mee Treintje Oosterhuis Ze doet het niet alleen met uh, André Hazes Maar ze doet het ook samen Met deze man, Herman van Veen Er lag een briefje Op de keukentafel ik kan niet leven van de wind, Joe Overal in huis, open deuren, ledenkasten, kasten Op de grond een foto van de mensen die wij waren Dear, dear Mr. Vanilla. Overal in huis liggen schoenendozen. dozen, op de radio klassiek, in de wc een bos gedroogde rozen, uit alle kamers komt paniek. I'm gonna Ik heb even contact opgenomen met uh, Treintje Oosterhuis... althans met haar management. Ik heb gevraagd of ze nog eens een keer een interview zou willen doen... en ik heb daar al een positief geluid op gehoord... dus binnenkort zult u ook uh, Treintje Oosterhuis horen... bij het programma Muziek of Hier. Dit is René Vroger. Jij, motor, prachtig nummer. Ene brief heb ik jou nooit geschreven... In mijn hart had ik dit vaak gedaan... Ik had je veel te vertellen en ik wilde je bellen, maar iets liet me nooit zo vergaan. Want ik durfde het niet zo te zeggen, ik was te bang dat je weg van me wou. Maar nu is het te laat en geen hulp die nog baat. want ik heb jou niet meer als mijn vrouw. Het heeft ook geen zin meer, ik weet dat jij afkeert van alles wat ik ook probeer. Maar mijn grote verdriet is, zoals jij het ziet, zo verkeerd. Ik heb geen spijt wat ik jou heb gegeven, nee, maakt me eigenlijk compleet. Ik heb geen spijt van de woorden die jij zo graag hoorde, maar begreep nooit waarom jij zo deed. Nee, het is nu te laat, jij moet verder. Het is te laat voor alles wat ik jou nog smeek. Nee, geen tijd voor gejam, zonder enige dank. En geen tijd voor een zoen, die ik over wil doen Elke kus die jij geeft, waar een wijsmaak aan kleed Maar mijn lijf niet zozeer, en mijn hart gaat tekeer Ik hou van jou Ik wou in je leven de man zijn die jij had verwacht. Maar mijn paard was niet wild en de ridder zit nu zonder kracht. Nee, het is nu te laat, jij moet verder. Het is te laat voor alles wat ik jou nog smeek. Hé, nee, de bom is gepaste, ik zal jou ontlasten. Liefde die doordringt in een eeuwige vrein, zal ik nooit meer jassen. ...toevallig tegenkwam in mijn favoriete platenzaak... ...deze Kate Walsh. Niet in levende lijve hoor, maar eh, op een cd. De French Song door haar zelf geschreven... Een ...prachtige cd geworden hoor. Kent u Robert Plant en kent u Alison Krauss? Samen een cd opgenomen met heel veel mooie ballads, prachtige rustige songs, maar ook dit. Wat hebben we hè? en Alison Krauss en vindt u het erg als ik zeg dat ik dit niet het sterkste nummer vind van heel die cd? Maar natuurlijk draai ik het dan wel, hè? Wij Nederlanders zijn goed in vertalen, hè? Under the Roses, een nummer wat geschreven is door Peter de Wijn in het Engels en nu wordt het ook in het Nederlands gezongen. En dan heet het ineens Was jij maar hier. De dag breekt aan De zon vervaagt Ogen dicht en even bij elkaar na duizend en een nacht had ik het niet verwacht mooier dan de woorden die ik nooit kon vinden. De deur blijft op Als jij maar hier De deur draait maar door Net als het jaar hiervoor Dagen vervagen geen nacht en alleen, maar even heel dichtbij, liggen zij aan zij, het water door de handen, viel je van me weg. Peter de Wijn, hij heeft het zelf gezegd hoor van, uh, ik noem het in het Engels uh, Under the Rose En was jij maar hier in het Nederlands En Gerard Joling heeft er een bescheiden hit mee gehad hè? Herkent u de strakke drums Van Phil Collins Een singeltje met er twee keer Op both sides of the story Eén keer de radio-edit van 5 minuten 36 en één keer de full length zoals die terug te vinden is op de CD 6 minuten 43. En ik heb gekozen voor de full length of both sides of the story.